Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Ohio zijn drie vrouwen levend teruggevonden... van wie twee waarschijnlijk zo'n tien jaar geleden als tieners zijn ontvoerd. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Eén man is opgepakt. De vrouwen werden gevonden in een huis in Cleveland... niet ver van de plek waar ze jaren geleden voor het laatst waren gezien. Een buurman was naar het huis gegaan nadat hij geschreeuw had gehoord. Een van de vrouwen belde met zijn mobiele telefoon het alarmnummer. De vrouwen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun gezondheidstoestand is volgens de politie goed. Het is goed dat Nederland een jaar extra de tijd krijgt... om het begrotingstekort terug te dringen... tot onder de 3 van het bruto binnenlands product. Dat zei IMF-directeur Lagarde gisteren in een vraaggesprek met Nieuwsuur. Eurocommissaris Wain zei vrijdag dat Nederland pas volgend jaar... aan de afspraken afgesproken limiet hoeft te voldoen... Het is volgens Lagarde belangrijk dat ook Nederland zich aan die begrotingsregels houdt, maar men moet zich niet haasten. Ik ben dus erg blij met het besluit om landen meer tijd te geven. Ze wezen ook op hervormingen die volgens haar in Nederland nodig zijn. Zo zou het makkelijker moeten worden om een bedrijf op te richten en moet er meer worden geïnvesteerd in onderzoek. Ook de aanpak van de huizenmarkt is volgens Lagarde belangrijk. De Amerikaanse zangeres Lauren Hill moet drie maanden de gevangenis in vanwege belastingontduiking... Hill betaalde tussen 2005 en 2007 geen belasting... over ongeveer 1,8 miljoen dollar aan inkomsten. Volgens haar advocaat had ze voldaan aan een ultimatum... door voor de rechtszitting haar schuld te betalen. Maar de rechtbank vond dat niet genoeg. Hill krijgt bovenop haar gevangenisstraf... nog drie maanden huisarrest en een boete. De zangeres brak door in de jaren negentig... als lid van de hip-hopband The Fugees. Later ging ze solo verder. Voor haar succesvolle album The Miseducation of Lauren Hill... kreeg ze vijf Grammys. Het weer in het zuidoosten neemt vannacht de bewolking toe. En in Limburg valt mogelijk al een bui. Overdag vooral in de oostelijke helft veel bewolking. En smiddags buien, mogelijk met onweer en hagel. In het westen en noorden blijft het tot de avond droog. Later ook daar buien. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Het is de nacht. Met Saskia weerstand. Ja, en dat ben ik. Nou, dat is nog eventjes wennen hoor, je eigen naam op de radio horen. Mijn uh, debuut bij Dit is de Nacht met een, een studio vol gasten, moet ik wel zeggen. Uh, gisteravond, of eigenlijk daarnet, werd de Liberus Literatuurprijs van 2013 uitgereikt. De winnaar is uh, Tommy uh, Wieringa en zijn boek heet Dit zijn de namen. Ja, en naar aanleiding daarvan gaan wij het vannacht hebben over boeken. Ja, boeken lezen, maar ook boeken schrijven. Want we praten onder andere met Willem Klaassen en Evie Tromp. Evie Tromp, die bellen we later, maar Willem Klaassen, die zit hier bij mij in de studio. Goedienacht. Ja, je bent echt net binnen, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, en ik zie een moderne schrijver, want ik zie geen pen en papier, maar ik zie een laptop. Ja, een laptop. Alleen hij is nog niet aangesloten. Hij is nog niet aangesloten. Nee, nou dat ga je wel doen, hè? Want je gaat vannacht een boek voor ons schrijven, hè? Ja. Ja, een boek. Ik denk dat het een verhaal wordt, <laughs> maar... Uh, misschien een ja. inleiding alleen. Een inleiding. Ja, ja precies. Dat zou... Nou, ja. ontzettend leuk. Ik ga straks met je verder kletsen over je boek wat je al geschreven hebt. En uh, over het boek dat we gaan schrijven. Ja, en u als luisteraar u denkt misschien een boek schrijven, boek schrijven. Dat heb ik altijd al gewild. Nou, dit is je kans. Uh, u kunt bellen. En dan kunt u uh, ja, ons vertellen wat uw favoriete boek is. Maar dan kunt u ook gelijk een paar leuke thema's aandragen. En uh, dan kan Willem misschien daar ja. het verhaal op inspireren. Dat ja. klinkt goed, toch? Ja, lijkt me goed. Ja, een soort combi-boek Dat we met z'n allen dan schrijven, zeg maar. En dan uh, helemaal aan het einde van de uitzendingen... gaan we eens horen wat jij geschreven hebt. Ja, en ik heb ook uh, live muziek in de studio. Tom, ja. Tom. Dag. Sorry, hi. Ja, met een Nico is het. Ja, ja met een Nico, Tom. Ja, ja. Hey, goed dat je er bent. Ja, ja, als... uh, ja. voor ja. mij ook het eerste keer. Ja, is ook jouw debuut op Radio 1? Ja, ja dat is zeker, ja. Nou, ja. kijk, voor jou ook, Willem? Uh, ja. Ook nog. Nou, kijk, we hebben een studio vol debutanten hier. Als dat maar goed gaat komen. En jij bent singer-songwriter, dus jij schrijft eigenlijk ook. Ja, klopt, ja. ja ik, uh, ik schrijf mijn eigen nummers, Nederlands en Engels. En dan, uh, ja, dan later zoek ik hier nog wat muziek bij op, natuurlijk. Ja, je schrijft eerst de tekst en dan past de uh, muziek. Meestal wel, meestal wel, ja. Is dat gebruikelijk of... Nou, iedereen doet het anders. Dus uh, soms uh, pak je, heb je een refrein te pakken... Dan, zit het, dan is het meestal al aan de muziek gelinkt. En de andere keer dan uh, ga je een beetje bezig met de echte teksten. En dan ga je er later bezig met muziek bij zoeken... Oké, okay, het nummer wat je zo meteen als eerste gaat spelen, dat heet Droomvrouw. Dan denk ik dat het gaat over dat hele mooie blonde of bruine harige meisje bij je uit de klas. Of ja, het, nou, het gaat vooral om de, de, de zoektocht naar de droomvrouw. Het gaat ook echt letterlijk om de droomvrouw, de vrouw van je dromen. Ja. Dus dat hoeft natuurlijk geen echte persoon te zijn. Nee. Um, maar daar gaat het een beetje over. Ik heb het geschreven. Uh, ik kreeg een opdracht om, om een Nederlandstalig nummer te schrijven. Mm -hmm. Toen heb ik dit nummer geschreven. En dit, dit was dan een nummer dat echt heel snel uh, tot stand kwam. Dat yes. was er zomaar? Ja. ja je dat had was... al vaak nagedacht over jouw droomvrouw. Dus toen uh, schudde het je zo uit je mouw. Ja, of, uh... ja dit, uh, <laughs> dit ging lekker soepel. Ja, dit was uh, denk ik een uurtje had ik het uh, geschreven en al opgenomen. Zo. Ja. Nou, dat, dat doen niet veel artiesten hierna. Want volgens mij kost dat eigenlijk altijd wel een paar nachtjes... of een paar daagjes om dat nog even een keer goed... Uh, ja. Ja, ja, ik heb het gisteren heb ik het ook al opgenomen op het Bevrijdingsfestival. Oké, okay, dus daar al, heb je ook gespeeld. In Zwolle, ja. waar ik ook dan vandaan kom. En uh, ja, daar hebben wij dan uh, dit nummer opgenomen bij de boot Recordings. Dat is een... Uh, uh, twee jongens die hebben een oude Volkswagenbus... en die nemen daar oude muziek, allemaal muziek weer in op. Ah, oh, wat gaaf. En uh, ja, dus dat heb ik gisteren ook al gedaan. Dus de, en... Nu is het weer de eerste keer dat ik dit nummer speel. Want eigenlijk heb ik dit nummer nog niet zo lang. Oké, okay, het is nog dus redelijk nieuw. Ik heb de tekst nog wel voor me liggen. Nou, ja, precies. Ja, ja, ja. Af en toe even spieken. Ja. Nou, dat is helemaal niet erg. Ik ben heel erg benieuwd. Uh, ga lekker zitten op je plekje. En, uh, ja, ik loop er even naartoe. Uh, ja hoor. Ja. Ga jij uh, lekker zitten. Uh, even koptelefoon op je hoofd. En natuurlijk een uh, gitaar in je hand. Want dat hoort natuurlijk wel een beetje bij een singer-songwriter. Gitaartje erbij. En dan uh, lekker pingelen aan de waterkant. En dan maar op zoek naar inspiratie. En we zijn ook op zoek naar uw inspiratie, want boeken, daar gaat het vannacht over. U mag bellen naar 0800-1121 met het verhaal over uw favoriete boek. Het boek wat u het meest geïnspireerd heeft. Of een, uh, ja, een boek wat je uh, echt fantastisch vindt. En inmiddels zit Ton helemaal klaar. U kunt ook meekijken via de webcam radio1.nl. Dan kunt u de singer-songwriter live in actie zien met zijn nummer Droomvrouw. Ik ben zo benieuwd hoe jij eruit ziet Heb het waarschijnlijk al gedroomd, maar ik herinner mij het niet Ze beweren dat je wel komen gaat Maar ik ben zo bang dat ik je niet herken Wanneer je voor me staat Maar ik moet het nog even zonder jou doen. Twee jaar geleden dacht ik je te vinden. Ik was verliefd en verloofd. We zouden ons gaan binden. Maar ik had het moeten weten vanaf de start. Je was het niet En ik eindig met een gebroken hart oh, oh, sexy droomvrouw Ik weet nu al zoveel van jou En ik wacht maar op die zoek Maar ik moet er nog steeds zonder jou doen. nu ben ik sterker en voorbereid want dat zoeken naar jou kost nu eenmaal tijd maar straks als je mijn leven doorvaart weet ik het was het allemaal waar. O, oh, oh, stoere droomvrouw, kom nu maar gauw. Want ik verlang naar je zoon. En anders moet ik het misschien maar met een ander gaan doen. Ik weet niet wie je bent En ik weet niet of jij mij misschien al kent Maar ik hoop dat je heel snel gaat komen Lieve, sexy, stoere vrouw van mijn dromen Nou Tom, misschien luistert ze wel. Ja, laten we het hopen. Ja, ja? ben jij nou die sexy neergapje? Daar gaan we helemaal niet aan beginnen. Dan wordt het een soort datingshow, maar uh, nou ja, ik snap helemaal waar je liedje vandaan komt nu. Ja, nou. ja, ja, ja. het is gewoon echt letterlijk jouw zoektocht en uh, nou, een stukje verdriet erin. Dat hoort natuurlijk ook een beetje bij een singer-songwriter. Uh, ja. Ja, ja. De droevigheid uh, is eigenlijk altijd wel aanwezig bij mijn uh, teksten. Ja, hè? Nou, volgens mij hoort dat ook zo bij een singer-songwriter. Ja, dat vind ik het wordt altijd wel, wel een beetje een uh, snik in te zitten of een, uh, of een herkenbaar verhaal. Dus, uh, hey, straks nog veel meer muziek van jou. Ja. Dus uh, ik ga even naar onze schrijver. Uh, Willem Klazer, die zit er helemaal klaar voor. Laptop doet het inmiddels. Uh, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ik heb al een het. titel. Je hebt ook al een titel? Ja. Yeah. Oh, vertel. Uh, ja, dit is de nacht. Dit is de nacht, nou, kijk. Ik kan niet missen natuurlijk. <laughs> Hoe origineel, nou, ja. <laughs> nee, nee, nee, dat is een grapje. Nee, uh, hey, uh, goed dat je er bent. Jij hebt een boek uitgebracht. Ik heb het hier vast, dus ik uh, slinger het even richting een webcam. Welke het is, dat uh, is even de vraag. Dus ik ga ze allemaal eventjes bij langs. Kijk, dit is het heel boek goed, goed. van uh, Willem Klaassen. Het heet Park. En waar gaat het over? Het gaat over een uh, jongen die een uh, uh, wiens relatie uitgaat. Die samen heeft gewoond en vervolgens... Uh, een jaar of ja, een tijd lang in een uh, vakantiepark uh, bivakkeert. En hij zit daar eigenlijk illegaal. En het gaat een beetje over: uh, ja, uh, niet verder, uh, dat je ergens vast zit in je, in je leven. En uiteindelijk komt hij daar wel uit. Okay. Maar met moeite. Je hebt niet stiekem het verhaal van Tom gepakt hè, over die verbroken relatie. Nee, of, ja, uh... of andersom. <laughs> Tom heeft jouw boek gelezen die dacht, hey, nee. daar ga ik een nummer over schrijven. Ja. Dat nou, het, het, gaat, het gaat niet helemaal echt alleen over een verbroken relatie, maar echt een okay. beetje zo'n zoektocht naar uh, wat wil je in je leven en, uh, en hoe ga je dat uh, aanpakken, zeg maar. Hey, waar heb jij je door laten inspireren om dit boek nou, te schrijven? Nou ja, die jongen uit het boek uh, die lijkt uh, verdacht veel op mezelf. Ik ben zelf, heb ik in een uh, vakantiepark gewoond. En okay. zo is een beetje dat uh, verhaal ontstaan. Ook naar aanleiding van een verbroken relatie? Of, ja, okay. uh, ook nog. Ja. Kijk, kijk, ja, dus het is, is eigenlijk gewoon een autobiografisch boek. Ja, ja, grotendeels. Niet, niet uh, op de details, maar. Nee. Dat zou ik nu ook zeggen, want dan nee, gaf je. Nee, nee, nee. Maar um, waar, waar begint zoiets? Wanneer word je wakker en denk je: hey, ik, heb het, ik ga schrijver worden? Oh um, ja, voor mij was dat al oh. vrij vroeg. Dat je de wens hebt, of je leest een boek en je, dan wil je dat ook. En je begint met verhaaltjes schrijven. En weet je nog welke, wel, welk boek dat was? Of? Nee, ja, dat zal een, ergens een kinderboek uh, zijn geweest. Ik durf echt niet te zeggen. Snelle Jelle of zo. Snelle Jelle of Mathilde, ja, iets in die zoiets. trend. Dat uh, ja. moet het zijn geweest. En ja. toen dacht je, ja, dit wil ik ook. Ja, en dan duurde het nog heel, heel lang voordat dat... Uh, en ja, het, het blijft, uh, blijft hangen. Ik kan me voorstellen dat het bij sommigen dat het weer weg hebt. Maar ja. bij mij bleef het, uh, bleef het hangen. En uh, werd het steeds meer. En ben ik er se steeds serieuzer mee gaan werken. En, ja, want hoe dus oud was je toen je uh, Park geschreef? Uh, nou, dus een hij is vorig jaar uitgebracht en ja, in de jaren daarvoor geschreven. Dus ik ben nu 31, dus zeg maar 29, 28, 29. Dat heb je vrij snel gedaan dan, toch? Of... Ja, nou, het is. Althans, voor... als ik zo'n dik boek zou schrijven, <laughs> ik weet niet hoeveel uh, bladzijden het uit bestaat, dan. Uh, nou, de 238, 239, ja. Dat, ja. dan zou ik daar wel even mee bezig zijn. Maar... Ja, daar ben je zeker. Ja, ik ben er ongeveer twee jaar mee bezig geweest. En dat is wel vrij normaal voor een boek. En, ja. Uh, en ben je daar dan fulltime mee bezig? Nee, nee, dat niet. Want ik moet gewoon ook geld verdienen om uh, ja. de huur te betalen en brood te eten. Maar um, ik, heb wel, ik werk part-time, dus daarmee heb ik veel ruimte om uh, te Iets schrijven. Iets meer speling. ja. Ja, en, um, ja, en het, ja, dat is het eigenlijk... Uh, en je hebt ook nog periodes dat je uh, niet schrijft om het even te laten liggen. Om te kijken of het... Te uh, laten bezinken. Oh ja, of het goed is of... Uh, en dan lees je het terug en dan. En dan denk je, soms denk je, oh nee, wat heb ik nu gedaan? En soms denk je, oh, dat valt wel mee. En laat je dat er dan wel in? Die plekken waarop je eigenlijk denkt, wat heb ik nou weer gedaan? Laat je nee, dat in je boek? Ja, eigenlijk niet. Dat is niet echt verstandig om <laughs> dat te doen. Maar um, nee, die, uh, die pas je dan aan als het echt. Uh, als, het als het echt dramatisch is. is ja. Dan uh, Heb je dat veel moeten doen in je boek? Ben je kritisch als je schrijft? Of? Ja, ja, zeker op details. Ik was in dat boek. Uh, was ik heel erg op uh, zinsniveau uh, dingen aan het veranderen en aanpassen. En, uh, ja, en, ja, dat is heel wat veranderd. Ik heb hier ook allemaal uh, nog, uh, hoe heet dat, papieren bij van toen ik... Uh toen ik daarmee bezig was, dus dan print je het uit en dan, uh, ja, dan schrap je er van alles in. Ja, dat ziet u thuis niet, maar er ligt een uh, behoorlijke pak papier. En uh, als ik het vanaf hier zo zie, dan is het uitgeprint, maar dan is er daarnaast weer van alles bijgeschreven. Ja. Uh, dat zijn dan waarschijnlijk alle correcties en aantekeningen waarvan je dacht, nou, nou, nou... Ja. Hey, als zo'n boek dan helemaal klaar is, laat je het dan door anderen lezen voordat het naar de drukker gaat? Of heb je het gewoon heel anoniem zo van ik breng een boek uit en je ziet het wel als het in de winkel ligt? Of? Nee, nee, absoluut niet. Nee, ik heb het uh, aan verschillende mensen laten lezen in eerdere versies. En, vervolgens, uh, ja, en je hebt een uh, redacteur bij de uitgever die, uh, die er streng naar kijkt en die zegt uh, nou, dat, dat moet eruit, er moet nog iets bij. Of, uh, er moeten dingen verschoven worden. Die begeleid je eigenlijk. in, de, ja, in, hele in dat proces. hele proces, zeg maar. Ja. Leuk. Ik heb een uh, beller aan de lijn, als het goed is. Kees van der Heijden. Hallo. Hi, goedenacht. Hey. U heeft zelf hey. een boek waarvan u zegt... nou, dat was wel het boek wat, uh, wat mijn leven veranderd heeft. Of, uh, het... Nou, ik wil even uh, vooraf een opmerking maken. Als iedereen gaat skaten... Dan gaan wij heel snel bezuinigen op de uh, zorgkosten. Als iedereen gaat skaten. <laughs> Absoluut. Nou, dat zou zeker kunnen. Hé, hey, even over de boeken. <laughs> wat is uw over vaar... boeken. Ja, wat is uw favoriete Dan heb boek? Ik, heb, ik, heb ik vooraf nog een andere opmerking. Nog één? Uh, ik heb een, een, een, een mevrouw ontmoet en die heet Meike. Ik hoop dat ze luistert. En die is wel zo fantastisch mooi. Dat is jouw droomvrouw. Dat wordt mijn nieuwe boek. Ja, dat wordt jouw <laughs> nieuwe boek. Kijk, nou, Maaike, die schrijver vast even op, okay. want uh, we zijn een boek aan het schrijven, hè? Dan ik, is het nog een andere onderwerp. Oh, jee. De, ja. de scherpste en lekkerste pepers zijn die lampionpepertjes. De lampionpepertjes. Nou ja. ja. Uh, Oké. Okay. Maar ja, dan gaan we het over hebben. We schrijven het allemaal op, hoor. Allemaal inspiratie voor het uh, boek nou, wat Willem aan het denk. schrijven is. Ja. Luister. Wat is jouw en favoriete boek? Kent die schrijver bij u, uh, uh, en ik zeg altijd van uh, sporters en schrijvers, die kunnen beter uh, gewoon doen waar ze goed in zijn en niet gaan ahoeren. <laughs> maar, kent die schrijver bij u toevallig het boek Nagelaten Bekentenis? Nou, dan kijk maar naar Willem. Ken dat weer een, kijk, het boek? Um, nee. Tenminste, van wie, is, van wie is het? Schande! Van Marcellus Eemans. Dat is echt uh, nummer 1 van de top 10 van historische romans van Nederland. Uh, ik raad het u echt aan, dat is een, een thriller van formaat. Uh, die man die beschrijft uh, op, een, op een hitchcockiaanse uh, wijze... Uh, de moord die hij pleegt op zijn vrouw. Maar dat, dat is uiteindelijk het plot. En je verraadt er niks mee als je dat al weet. Want het, het, het proces naartoe is zo, zo uh, uh, ja, weergaloos beschreven... Dat is gewoon geweldig. En ik begrijp ook niet dat mensen dat niet kennen. Maar dat is het eerste waar ik aan denk als je zegt: van wat is nou een fantastisch boek? Dan zeg ik: nagelaten is van Marcellus Eemans. Nou, ik heb het opgeschreven en de schrijver zegt me wel iets. Maar ik moet wel bekennen dat ik daar nog niks van gelezen heb. Wat zijn uw favoriete schrijvers, als ik vraag mag? Oh ja, Willem Elschot, Albert Alberts. Kent u Albert Alberts? Nee, nee. Um, en uh, Hots, ja, verschillende Raymond Carver. Zegt okay. u dat iets? <laughs> nou, ik, uh, Hots uh, Raymond Carver, uh, dat uh, zal ik eens even. Uh, Daar da, da ga ik mijn uh, voordeel mee weer mee doen. Uh, met uw uh, uh, kennis van, uh, van andere schrijvers uh, dan ik. Nee, jullie kunnen zo maar... wat tips uitwisselen, hè? hoor ik al. Ja, nou, daar ja, gaat het om. Ja. Ja, ja, zeker. Hey Kees, als jij zelf een boek mag schrijven, hè? waar gaat het dan over? Vraag je dat aan mij? Ja, ja, ja, ja. als jij een boek mag schrijven, als jij zeg maar hè, die, uh, die mooie ganzenveer en dat inkpotje op je bureau hebt staan, uh, waar gaat dat boek dan over? Nou, ik had van de week had ik een... een ja, ik moet het opschrijven. Dat zei ik tegen, tegen die uh, meneer van de redactie ook. Van, uh, ja, stom dat ik het niet opschrijf. Nou ja, we hebben nu een schrijver ik... in de studio, hoor. Die kan het voor u opschrijven. Nee, nee, nee. Dat, dat ik dat niet opschrijf... Uh, ik, ik heb wel vaker invallen. Maar uh, uh, mij valt nu in... Ik was uh, van de week uh, uh, van het weekend in Deventer. Ja? En dan zag ik een meisje... Weet je, dan moet je moet je, moet je even voorstellen. Een meisje met een fiets. met lang sluik haar. Uh, uh, pakweg uh, Putter uh, formaat. Nee, ja. met, een, met een heel volle blik in de ogen. en die keek zo rond van. Ik begrijp jullie allemaal. En ze zei zo heel, heel. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat nou? Spontaan op haar manier tegen mij gedag. Terwijl daarna liep ze weer verder met haar fietsje en toen keek ze een ander meisje heel uh, nadrukkelijk aan. Zo van uh, Ik zie de, je wel. Nou, ja. En dat, dat, dat zag ik echt een hoore verhaal in. Ja. Nou, wow, het klinkt wel spannend. Volgens mij hou je we wel een beetje ja, van de ja, thrillerverhalen, als ik het zo hoor. Ja, ik, ik had echt zo van, nou, dat, dat is echt een meisje dat misschien wel een moord pleegt. Op de nee, nee, nee. Ja, ja, ja. ja, we hebben het nog niet teruggelezen in de Dordrechtse krant. We hebben wel veel gehoord daar over wat een trein. Het, wat? Wat heb je daar over? Dat was het toch, in Dordrecht, zei u? Deventer. Deventer. Oh, Deventer. Kijk, oh, nou, ook in Deventer-krant heb ik het niet, uh, niet teruggelezen. Maar ja, wie weet kan het nog gebeuren. Het is in ieder geval een mooie inspiratie, Willem, ja, of niet? Een nieuwe Deventer-moordzaak. Ja, nou kijk, hier, uh, Kees. Uh, Willem heeft er nu al wat aan. Ik hoor hem hier driftig typen. Het was, was nog niet... Nou, nog niet vijf. Nog niet vijf jaar oud. Maar zo. je moet je voorstellen, zo'n pony, weet je wel, een sluikhaar, ja. blond, blond sluikhaar. Ik kan me herinneren dat ze iets van spijkerrokje, uh, maar gewoon die blik, uh, ja. hoe zij door die straat keek, zo van ik heb alles in de gaten, uh, Ja, Oe, wat je, eng. het gaat niks. Nou, ik krijg er bijna kippenvel van, Kees. Ja, ik uh, wil je hartelijk danken voor, uh, voor jouw inspiratie voor ja. ons boek. Okay, en blijf nee, vooral nee. luisteren, want wie weet hoor je straks uh, delen van jouw verhaal terug in het boek van Willem. Wat hij, uh, althans, ja, nou, wat hij nou, hier... Zo, zo, dat was ook niet de bedoeling, maar ik ga weer skaten. Skaten ja. is nou. de, de besparing op de gezondheid. Precies, maar, ik wou het net zeggen, dat scheelt weer op de kosten. Zou <laughs> we weer een zegeltje gemaakt? Doe voorzichtig, hè? Ja, nee, <laughs> Nou, als het goed is heb ik nog een uh, beller aan de lijn. Karima, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, u wilt Hallo? ook een boek schrijven, heb ik gehoord. Nou, ja, uh, het is eigenlijk uh, echt een beetje... de laatste tien dagen ontstaan nog ineens heel bewust... maar toch al eigenlijk uh, aandringend aanwezig bij twee andere mensen... dat ik dat moest gaan doen. Dat u een boek moet gaan schrijven? Ja. Yeah. Andere mensen zeiden, Karima, jij moet echt een keer een boek gaan schrijven. Ja, ze zeiden, dat, ik had wat verhalen over mijn leven verteld. Ja. En ik was zeven dagen in een hotel met een groep mensen in de Pyreneeën. Ja. En dat hotel heette Terra Nova. Dat vond ik ook al zo inspirerend, Terra Nova. Terra Nova, nou, kijk weer naar Willem, die is driftig aan het typen. <laughs> Terra Nova, dat oh, ja. komt ook in het boek. Ja, we het schrijven een boek, hè, met z'n allen. Dus, uh, ja, ja, ja. En daar was ik vele jaar dus ook voor een congres mm -hmm. en toen had ik een boek meegenomen, Het oneindige vrouw. Ja. Yeah. En die titel inspireerde me, dus ik vroeg of ik dat mocht lenen en dat zou ik het er volgend, ja volgend jaar mee terugnemen. Nou oh, kijk, en dat mocht? Ja. En dat mocht. Wat leuk. Dat was van de eigenaar van het hotel. Ja. Yeah. En uh, nou ik heb er geen letter in gelezen <laughs> en ik heb het keurig mee teruggenomen. En ik dacht, nou, ik ga daar wel leven, dan heb ik wel tijd, maar mooi niet. Nee, weer een drukke vakantie. Nou, en toen um, heb ik met wat mensen gesproken. En, nou, en twee mensen zaten me aandrukkelijk te zeggen: van, Jij moet een, die verhalen gaan opschrijven. Ja. En daarom nou werd ik wakker vannacht, want ik moest voor nodig een plasje plegen. Moet ook gebeuren. En ik hoorde dat op die radio. Ja. En ineens, en ineens denkt u: nee, nee. hé, hey, 1 plus 1 is 2, ik moet dat boek echt gaan schrijven. Ja. Want dat kan geen toeval ik. zijn. Nee. Nee. Nou, ik dacht, 3 is de eenheid, dus dat kan niet missen. Nee. Ik denk, hier kom ik niet zonder uit. Nee. Nou, ik vind, ik vind het heel grappig. Ik vind het leuk dat, uh, toen... dat ons programma ja, dus u daar weer zo kan je helpen. Ik dat het boek zou gaan eten. Ja, wat vertel dat dus ik inderdaad? Hoe gaat het, ik het heten? Het dus wel de titel. Ja. En uh, nou de rest moet nog maar geïnspireerd op papier komen, hoop ik. Ja. Maar ik krijg ineens vertrouwen. En wat en wordt de titel? Ik heb nooit een letter geschreven. Ja, uh, boze brieven en leuke brieven. Maar, en een kaartje naar iemand, maar verder niet. Nee. Maar wat wordt de titel van uw boek? Of uh, mogen we dat niet weten? Ja, natuurlijk. Oneindige waarheid. Oneindige waarheid. Ik ja. zie de song die hier gelijk knikken. Die denkt, ja, mooie titel, mooie titel. Daar kan ja. ik wel wat mee. ja. Ik ben benieuwd wat er, wat er allemaal uit gaat komen. Dat het, uh, uh, dus... Nou, het, het is natuurlijk allemaal aan weergeschimmen, maar oh. het moet eruit. En uh, nou, dat ga ik morgen de eerste letter mee beginnen. Ja, dan kijk ik eventjes naar Ton, onze singer -songwriter. Is het nou moeilijk om te schrijven? Of is het gewoon als je inspiratie hebt, opa, gewoon doen? Ja, dit is wel heel erg uh, tijdsgebonden. Ja. Ook uh, ervaring gebonden... Ik... Als je, als je een beetje zoals ik, semi-autobiografisch noem ik het. Yeah. He, ja, altijd veilig. Je dikt het wat aan en yeah. je, je maakt het allemaal wat zieliger misschien. In mijn geval. Nee, de oneindige waarheid is geen enkele aandikking natuurlijk. Nee, dat wordt allemaal uh, waar. Nee, ja, dat dat begrijp wordt zuiver. Ja, ja, dat ja. Is echt zuiver. Ja, anders klopt de titel al niet meer. Nee. nee, anders kan het niet. Nee, dan moet je alweer wat anders verzinnen, inderdaad. Ja. Maar uh, eigenlijk zeg je, Tom, uh, ze moet het gewoon gaan proberen, Karima. Ja, ik ben, ben daar trouwens helemaal voorstander van, hoor. Dat mensen hun verhalen op, op gaan schrijven. Ik vind, uh, iedereen zit meestal vol met verhalen. De, ja. Iedereen die je tegenkomt in een café, die heeft wel een leuk verhaal te vertellen. Het hoeft natuurlijk ja. niet direct een heel boek te zijn. Nou, maar, ik denk uh, dat, ik er, dat het haast, haast uit me barst op dit moment. Dus ik kom er niet onderuit. Nou, nou. Dan moet hij misschien toch, toch niet gaan slapen en dan gewoon direct gaan typen nu. Dat zou ik net zeggen, inderdaad. Ja, ja. Uh, nee, uh, ik weet dat morgen het juiste moment is om te beginnen. En ik doe het met een pen op papier. Maar dan niet elke dag zeggen morgen, hè? Dan moet wel morgen echt beginnen. Nou, nee, nee, nee <laughs> ik ben er niet meer bang voor. Het komt er gewoon. Het komt er gewoon. Karima, ja. ik spreek met jou af. Als het boek een beetje af is, dan kom jij hier ja. een keer langs en dan mag jij een passage voorlezen uit jouw boek. Nou, dat gaan we doen dan. Helemaal leuk. Maar niet aan tijd gebonden, hè? Nee, nee, nee. Op jouw tijd. Op jouw tijd. Ja, ja. Oneindig is oneindige... Oneindige tijd. waarheid. En dat wordt geschreven in oneindige tijd. <laughs> in, in tijd en ruimte. Die Precies. Is oneindig. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik, uh, ik vind het nu al een hele leuke deal... die we nu hebben gesloten. Uh, ik uh, dank je voor het uh, bellen. Ja. En, en dan... Ik... Uh, dan, wat moet ik dan bellen als ik denk, nou nou heb ik wel een stukje, dan kan ik wel voorlezen. Nou, Als u nou eventjes blijft hangen, dan uh, komt u weer even terug bij uh, onze fantastische producer vannacht. En dan ja. uh, geeft hij even een e-mailadres waar, uh, waarop ik te bereiken ben. En dan gaat u mij gewoon mailen als het boek een beetje vorm heeft. Absoluut. Leuk, dat spreken we ja, bij deze we. Af. af. Afgesproken. Leuk. Nou, ondertussen is Willem nog steeds ja, druk ben aan het typen. Heb je die echt vastgezet? Nee, ja. Dat komt goed. Nee, dat is helemaal goed. Nee, dat is, dat, dat is goed. Blijf even hangen. Oké. Okay. <laughs> Dank voor uw verhaal. <laughs> Oké. Okay. Ja, en Willem is druk aan het typen, want uh, volgens mij komt er wel, wel bijna een heel boek. Yeah. Of blijft het echt nog steeds bij een inleiding? Want, uh... Ja, het wordt een, uh, denk, een boek met uh, korte hoofdstukjes. Korte hoofdstukjes. Ben je nou bezig met steekwoorden of uh, ben, je al, ben je al bezig met hoofdstuk 1, zeg maar? Nee, ik ben nog wel, uh, ja, ik ben vooral aantekeningen aan het maken. Want uh... voordat het een koningslied wordt, hè? Dat zijn ja. We, ja. <laughs> dat, dat ja, waren ook allemaal en... losse paragrafen, inderdaad, bij elkaar. Hè, maar daar is genoeg maar over dat gezegd. Moet wel een beetje, <laughs> Ja, moet wel een beetje samenhang hebben, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja ergens wel. Straks dan lezen we het en dan staat er alleen maar liefdagboek. Vannacht was ik bij de radio. Nee, <laughs> voor de eerste keer. Ja, voor de eerste keer. <laughs> Wij allemaal, overigens. <laughs> ja, dat zou leuk zijn. Ik ben heel erg benieuwd, Willem. Hé, hey, uh, Tom. Jij ja. Ja, hebt nog meer muziek gemaakt, hè? Ja, dat klopt. Ja, het liedje Voicemail. Ja, klopt. Waar gaat uh, het over? Uh, voicemail, dat, dat gaat er op zich ook over een zoektocht. Ja. Maar dan uh, naar de zoektocht van het doel van mijn leven eigenlijk. Gewoon. Van wat wil ik met mijn leven? Ja. En um, als, je dat, als je die vraag hebt, dan ga je toch op zoek naar het antwoord. En waar kan je dan terecht? Nou, dan heb ik dat heb ik dan uh, een beetje gekozen. Zoals waar ik het dan ooit heb gezocht. ja En dan... Uh, je zal het straks horen dan in de teksten, eerst heb ik uh, Jezus op mijn voicemail staan. Op je voicemail? Ja. ja die, die, die, en die gaat mij proberen uit te leggen van uh, wat ik misschien moet doen. Maar omdat uh, uh, zijn woorden door iedereen anders wordt, wordt uitgelegd, uh, snap ik het niet helemaal. Ja. En dan ga ik naar de tweede, zeg maar, de moderne messias, uh, mm -hmm. Bob Dylan. Die heb ik dan op de voicemail staan. En ook dat begrijp ik niet helemaal. Omdat er wordt ook elke keer anders uitgelegd. wat, ja. wat die persoon bedoelt. Wat hij en dat bedoelt. snappen wel meer mensen niet. Dat scheelt dan ook. Nee, niet. klopt. Ja, maar dat. Ja, dat nou ja. ja. In ieder geval. En uh, op het eind heb ik mijn vader aan de lijn. En die begrijp ik wel. Die begrijp je wel? Ja. Omdat ja. hij jou heeft grootgebracht? Nou, nee, maar omdat je. dan heb je gewoon één bron. En het gevaar van. Uh, of het gevaar. Uh, ja. uh, de duidelijkheid krijgen. Dan is het één bron wel het meest handige om te hebben. Ja. Weet je, ik ga eerst naar jullie luisteren. Dan okay. kletsen we er straks over verder. Ja, uh, hij lijkt wel een heel klein beetje op het eerste nummer. Maar dat komt omdat het dat eerste nummer heb ik dus uh, een beetje op deze muziek geschreven. Oké. Okay, maar ja. hij is wel iets anders. Maar hij is ietsje anders. Nou, voordat de luisteraars zeggen van dat zijn twee keer hetzelfde nummer. Ja, nee, nee, nee. Want de, de, de, als het goed is, is de tekst compleet anders. Want net luisterden we naar Droomvrouw. En dat was de zoektocht van Ton. Oh, dat is ook nog Engelstalig. Het is voicemail. Het is niet voicemail. Ja, precies. Uh, ja, Ton die gaat weer zitten op zijn krukje. En uh, koptelefoon weer op gitaartje in zijn handen. En we gaan luisteren naar het nummer voicemail. Wat dus gaat over zijn zoektocht. En ik ben heel benieuwd hoe hij dat uh, verwoordt. Nog even wat knopjes aandraaien. Ja. Ja? Ik ga, dan ga ik nu aan de gang. I've got all of these options and I don't know which to choose I don't know what I should be doing But I want to be some use to the world Well, I could have been married and have a bunch of kids I'll maybe be a poor addict I'll maybe be filthy rich I got Jesus on my voicemail so I have to call him back And I'm listening to his words and I try to understand But there's too many voices I can't Well, there's so many opinions And that really makes it hard Cause I have to make decisions And I don't know where to start Well, it's easy to say I'm going on with my life Cause that's always true But I want to do the right thing well i'm gonna be married and have a bunch of kids i'll maybe be a poor addict maybe be filthy rich I'll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 My father on my voicemail So I have to call him back And I'm listening to his words And I try to understand And now it's all so clear I think I know where I'm meant to be Sometimes you're searching for answers And you look so far away But sometimes the person next to you Knows exactly what to say. Ja, ik ben maar. maar uh, ja, in mijn eentje kun jij zit toch nog te klappen, hè, Willem, maar je microfoon is al dicht. Maar uh, ja, het is wel een heel mooi liedje. Oh, en de, daar ging de gitaar. Ja, maar uh, hij doet het nog, de gitaar, mag ik hopen. Daar ben ik niet bang voor. Het nee. gebeurt wel vaker, ben ik Bang. Oké, okay, oké. Okay. Ja, een uh, nou, gevoelig liedje, inderdaad. Ja, ja, ja. Ik het is meer met uh, interpretatie van uh, bepaalde dingen uh, te maken, dus met teksten van. Uh, yeah. Ja, ja. Dit, in dit geval dan de Bijbel en liedteksten van Bob Dylan. Ja. Hey, en jouw vader die gaf uiteindelijk de doorslaggevende uh, ja, raad. Wat uh, wat heeft hij jou precies gezegd of verteld? Nou. Um ja dat, dat is dan wel weer vrij lastig omdat het het er je is, hebt natuurlijk niet één onderwerp waar jij uh, kijk je hebt natuurlijk je opleiding je carrière je liefdesleven je hebt overal uh, uh, heb je vragen bij um, ik denk wel dat uh, mijn vader mij uh, uh, wel uh, rustig probeert te houden dat ik ja. niet uh, uh, te hard van stapel ga op sommige plekken en uh, bijvoorbeeld de studie en zo dat dat je dat, dat je dat allemaal wel uh, ja dat je daarvoor gaat dat je de, dat je het ook afrondt en dat is uh, nog wel iets. Dus, ja, dus ja. ja ouders wel vaak achter. Ja, ja, <laughs> ja, ja. ja nou ja, heeft Mijn vader komt uit een generatie waar niet iedereen kon studeren. Ja. Terwijl ze het misschien wel konden. Nou, dat vindt, hij vindt het wel heel fijn als uh, zijn zoon het dan wel doet. Ja. En heb, heb je geleerd. dan ook nog iets geleerd van de wijsheden van Jezus en van Bob Dylan? Neem je daar ook nog iets uit mee? Nou ja, ik ben op zich katholiek opgevoed. Dus ik denk dat ik de normen en de waarden van het christelijk geloof wel een beetje... Uh, heb uh, meegekregen. Ja. Ik zou niet weten in hoeverre dat nou nog terugkomt in mijn leven. En uh, ja, Bob Dylan, ik denk dat het... dat, uh, uh, dat is. Het, ik ben in ieder geval een groot fan van Bob Dylan. Ja. Maar um, ja, in hoeverre dat nou precies terugslag heeft op mijn leven... ik denk meer dat dat inspiratie is. Daar komt het in terug. Ja. In inspiratie. Ja. Hey mooi. Zometeen nog meer uh, muziek van jou... Dat is altijd leuk. We hebben het vannacht over boeken en dat is naar aanleiding van uh, de Libris Literatuurprijs. Die werd uitgereikt vanavond aan uh, Tommy Wieringa. Die, uh, die won de prijs met zijn boek uh, Dit Zijn De Namen. Ja, en ik heb in de studio uh, een schrijver, Willem, maar ik heb nu aan de telefoon ook een schrijfster, Elfie Tromp. Goedenavond. Hoi, goedenacht. <laughs> ja, fijn dat je zo lang uh, wou opblijven. Jij schrijft ook, hè? Uh, ja, klopt. Uh, ik heb de wekker voor jullie gezet, hoor. Moet ik eerlijk toegeven. Oh, echt waar. Oh. <laughs> ja. Klein beetje jaloers op je. Dat <laughs> je al wat slaap ah, je... hebt kunnen pakken. <laughs> het, uh, het gaat je goed, toch? Je klinkt goed wakker. Ja, toch? Ja, ja, ja. Nou, het lukt nog aardig, hè? Dat, uh... <laughs> Laten we het hopen dat we het volhouden. Hé, hey, um, wel... je hebt één boek geschreven al. Klopt. Het is net uit, een week. Goeroe, heet het. Ja, uh, waar gaat het over? Uh, het is een tragicomisch verhaal over een uh, jong meisje dat gelooft dat zij de nieuwe Jomanda is. Oh! Ja. En zij denkt dat ze iedereen uh, kan genezen? Kan healen. Ja, kan heelen. Ze, ze gelooft dat ze ook ge, uh, gevolgd wordt of begeleid door de spirit van Jomanda. Oké. Okay. Ja. En, en uh, uh, heeft ze ook een eigen radioprogramma? <laughs> ze komt wel op de radio. Op een gegeven moment uh, lijkt het alsof ze iemand van uh, MS, de ziekte, uh, uh, lijkt te hebben genezen. En uh, ineens wordt ze een hit en ze krijgt een theatertour. En uh, mediatraining. En op een gegeven moment staat ze perfect uitgelicht in een spotlight... voor een zaal vol gelovigen die helemaal in extase raken. En ze krijgen geen contact met de spirits. Oh. En uh, dat zet er toch wel aan het denken over wat waarheid is... en uh, wat echt is en wat is ingebeeld van haar. Ja. Yeah. de gaven Hé, hey, en hoe kom je nou op zo'n thema? Want het, het, ja, het klinkt natuurlijk als een beetje een bizar verhaal zo... maar hoe, waar vind je inspiratie om zoiets te schrijven? Uh, nou, ik heb zelf nooit een nieuwe Jamanda willen zijn, uh, maar ik ben wel uh, redelijk dichtbij in een new age wereld geweest bij mensen die dat wel geloven te zijn. Uh, yeah. uh, mijn tante is een heks uh, die gelooft dat ze DNA kan veranderen en uh, dat gaat best ver. En Zij nam mij vroeger mee naar uh, haar heksengroep waarin ik mee mocht doen naar rituelen. Uh, zij heeft mij de eerste reiki graag gegeven. Uh, ik ging naar Orso meditatie meditatiemiddagen um, Ja, hele fijne energie. Je kan ze gek niet benoemen of ik heb het wel gedaan of geprobeerd. Dus ik was wel heel erg op zoek naar een goede manier van leven. Ja. Uh, ja. Oké, okay. en dat heb jij uiteindelijk in jouw boek uh, nou, dat heeft de weerslag uh, gevonden. In eerste instantie begon het met een, uh, met een serie korte verhalen over. Nou ja, grappige ervaringen die ik in die nieuwe eetwereld heb meegemaakt. Dus een handtastelijke yoga-leraar of uh, nou ja, een overmatig zwetende goeroe die voor je zat in een sportzaal. waarvan je denkt, nou, iedereen is verlicht behalve jij. Yeah. Uh, uh, en ik kwam er steeds achter dat de hoofdpersoon in die korte verhalen uh, een oprecht zoekend persoon was die oprecht goed wilde doen voor de wereld. Oprecht op daarnaar... zoek naar de waarheid, zeg maar. Ja, naar de waarheid, hoe ben je goed voor je omgeving, hoe ben je goed voor jezelf, yeah. uh, voor de wereld... Uh, en ik denk dat dat wel een hele actuele vraag is. Uh, nee, voor we... heel veel mensen die zonder religie zijn opgegroeid in deze tijd. Ja, ja, ja. ja. ja de zoektocht naar religie is natuurlijk groot. Um, uh, jouw personage, uh, ja. die staat op een gegeven moment vol uh, in, in, in een zaal met al die mensen. En het is er niet. Uh, zegt dat ook iets over jouw zoektocht, zeg maar, in die hele tak van sport, zeg maar? Ja, ik ben uh, uiteindelijk wel uh, uh, een, okay, een hele nuchtere atheïst geworden <laughs> daardoor. Ja. Oké, een hele nuchtere atheïst. Je dacht, dit is het niet. Dit, uh... dit is het niet. Nee. Het is overal behalve hier. Oké, okay. Nou, dan hebben ja. we, uh, de, de liedjes van Ton en uh, jouw verhaal uh, ja, daarin ook weer een gelijkenis. <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja. Ik vind het echt mooie liedjes. Ja, dat is ja, ja, ja. Ja, zoektocht <laughs> eigenlijk. En uh, Ton die zocht dat uh, ja, dan wel in andere plekken dan waar jij dat... Zocht maar het uh, yeah, toont wel in de zoektocht uh, veel weer overeenkomsten. Ja, ja ik denk zo. Yeah. Ja, grappig is dat toch weer. Hey, jij hebt ook meegedaan aan, uh, aan prijzen. Je wilt graag prijzen winnen met jouw boeken, <laughs> met jouw uh, teksten. Is dat een beetje een succes? Uh, nee, nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Uh, ik ben dit jaar juryvoorzitter van Right Now. Okay. Uh, de, de grootste landelijke schrijfwedstrijd voor jongeren. Ja. Van 14 tot en met 24. En ik heb daar zelf geloof ik een stuk over vijf keer aan meegedaan en ik heb zelf nooit gewonnen. Oh. <laughs> dus, dus het is dan wel weer ironisch dat ik dit jaar juryvoorzitter ben. Nou, dat heb je wel goed <laughs> gespeeld dan, dat je daar toch zo, uh, zo in komt eigenlijk. Ja, nee, nou ja, ik ben gevraagd, dus ik heb niks gespeeld. Maar ja, het is, uh, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden blijkbaar. Ja, wat grappig. Ja, ja en Willem is dan helaas te oud voor jou, uh, jouw wedstrijd. Voor mijn wedstrijd, ja. maar ja, hij nog... heeft ook... Hoi Willem. Hoi Elvie, zeg maar. <laughs> Willem is een hele goede vriend van mij. Ik vind het oh, echt, echt zo leuk dat hij daar zit. Ja. Ja. Kijk, kijk, dat wist ik helemaal niet wat gezegd. Nee, maar. Ja. Ja. Uh, maar Willem heeft ook zijn, uh, zijn ervaring met Right Now. Uh, hij heeft ook meegedaan, geloof ik. Ja, ik heb ook een keer ik heb een aantal keer meegedaan. Ik ben niet verder gekomen dan een eervolle vermelding. Dus, oh, echt? Uh... Ik dacht dat jij een forum had gewonnen. Nee, nee. Uh -oh. Willem, we hebben geen talent. Dus nee, had we had geen gezegd, talent, alfie. maar wel een boek. Ja. Dat, scheelt. dat is belangrijker toch? Ja, vind ik wel. Hé hey, waar was voor jou het moment dat je dacht, ik word schrijfster, dit is fantastisch, dit wil ik. Oh, goed, goede vraag. Um, ik denk niet dat dat echt een moment was waarop ik dat besloot, dat is meer eigenlijk door uh, omstandigheden zo gekomen. Ik werd eigenlijk aangekomen op de schrijfopleiding in Utrecht in plaats van de toneelacademie. Ik, ik dacht altijd dat ik actrice wilde worden. Yeah. Ik ben nu eigenlijk heel blij dat ik het niet ben. Oké. Okay. <laughs> <laughs> uh, dus ik ben heel, uh, heel blij. Het is een te gek uh, beroep. Het is het leukste beroep van de wereld. Dus uh, je hoort mij niet klagen. Een hey, schrijfopleiding. En toen uh, zat je daar en toen dacht je, nou ja, dan moet ik maar schrijven ook. Ja... Uh, yeah. Ja, en daar kreeg ik gewoon de beste respons op. En als ik op het toneel ging staan met de zelfgeschreven tekst, of nou ja, dat doe ik nog steeds af en toe, maar kreeg ik minder respons dan als ik het gewoon <laughs> op stuurde naar tijdschrift of. Precies, ja. Als het gewoon uh, gedrukt werd, zeg maar. Gedrukt werd, ja. Hey, wat is nou uh, een van de eerste lessen die je krijgt op zo'n schrijverschool? Daar ben ik wel heel wel benieuwd naar. Ik denk dat er veel mensen luisteren die ook wel eens een boek willen schrijven. Ja, heb je tips? Wat, wat, wat leer je op zo'n school? Ja, uh, het, het belangrijkste wat ik op die school heb geleerd. Ik heb vier jaar lang, zeven dagen per week, acht uur per dag, gewoon met schrijven bezig geweest. Heel veel mensen zien het natuurlijk toch als een vorm van ontspanning. Ja. Maar voor mij is het echt werk. Ja. Uh, en dat moet je hebben, zitvlees. Uh, schrijven is heel erg herschrijven. Ja. Um, en Klietisch dat is dus eigenlijk, eigenlijk iets heel saais. Ja. Dus je moet steeds <laughs> over je eigen teksten gaan, dat je, tot je met het kan dromen. Uh, de roman die nu uiteindelijk op mijn schoot ligt... is uh, de elfde versie van, van het oorspronkelijke verhaal. Ja. Hey, ja. Uh, kijk even naar Willem. Is dat voor jou ook zo, je op een gegeven moment je eigen boek dromen? Of heb je het niet zo vaak teruggelezen dat je dacht? Uh, jawel, maar niet, uh, ja, toen het uitkwam niet meer. Toen nee, ik precies. Meer. dat heb je het naast je neergelegd. Ja. Maar je bent het wel eens met, met, het, met de tip van Elfie? Gewoon zitten, schrijven en het heel vaak teruglezen en dan... Uh... Ja. Ja, inderdaad. Je moet er echt voor gaan zitten. Want anders zie je, Als je wacht op inspiratie, dan kun je wachten tot je een ontsweegt. Ja, ja, precies. Ja. Hé, hey, Elvie, je hebt uh, ja. één boek uit. Uh, uh -huh. Is er al een volgend uh, boek in de pijpleiding? Uh, ja, ik ga vanaf mei uh, weer volop afslag aan de tweede. En dat zal gaan over uh, het in de hondenfokkerij Pardon? <laughs> <laughs> Nog één keer. Waar gaat dat over? Een uh, zaadsmokkel in de hondenfokkerij. Uh, mijn, moeder is, uh... <laughs> mijn moeder en mijn zus zijn hondenfokkers van uh, Afghaanse windhonden en we hebben ja, internationale kampioenen in, uh, in, in de kennel. Ik, ik had altijd minimaal 12 honden om me heen yeah. dus, sinds ik ben uh, opgegroeid en uh, dat is zo'n wereld. Daar weten we helemaal niks van af. Die honden hebben duurdere shampoos van ons, duurder eten. En uh, het is een fascinerende wereld met ontzettend veel vernijn en uh, rattengif die in het water van andere honden worden gedaan tijdens shows. En... Het is echt zo dus? Ja, ja dat, is, dat is prachtig. Dus ik ga in mei een week lang uh, met ze op tour, met uh, 18 <lacht> honden, <lacht> naar uh, de grootste uh, wereldshow in Budapest. Dus... Uh... Dat wordt de kickstart van boek 2. Oké, okay, ja, ik vind ja. het heel grappig. Ik heb wel zo'n uh, zo tv-programma gezien inderdaad over van die hondenkeuringsshows keuringshows. En dan, uh, dan gebeurt er van alles inderdaad. En uh, ja, daar worden zelfs hele films op gebaseerd. Crime Scene Investigation had laatst nog een hele uitzending hierover. Dus, maar het gebeurt dus echt. Het is, het is niet allemaal fictie. Nee, mensen geven hun, hun, hun leven op om te leven via die hond. En dat ja. moment in de spotlight. Het is, het is prachtig. En dan gaat het er dus ook echt hard aan toe. Keihard. Hey, en wanneer is uh, voor jou een uh, geplande einddatum voor dit boek? Uh, voor het tweede boek? Ja? Yeah? Oh god. Nou, ik heb wel geleerd dat het duurt lang hoor. Uh, dus uh, laten we zeggen uh, eind 2014. Eind 2014. Ja. Yeah. En doe je er nog iets naast naast het schrijven? Uh, ja, ik presenteer zelf ook regelmatig. Ah, uh, kijk. Literaire avonden, uh, maar ook uh, evenementen. Af en toe regionale televisie hier in Rotterdam. Um, dus daar ben ik voor in te huren. Leuk. Nou, kijk, dan weten we dat ook allemaal. Dus uh, <laughs> Elfie uh, is in te huren, is op dit moment bezig met haar tweede boek. Wat uh, denk ik, uh, vooral naast uh, een heel interessant verhaal... ook wel een beetje een grappig tintje krijgt. Uh, ja, maar dat, uh, dat vind ik sowieso belangrijk in Proza. Er is al genoeg om te huilen in de wereld. Dus er moet ook wat om te lachen zijn. Een beetje humor in de boeken van Elfie. Klopt. Hey Elfie, ik wil je ontzettend danken voor je tijd... Graag gedaan. En uh, ik zou zeggen, uh, luister nog lekker mee hoe Willem uh, zijn boek hier ja. schrijft uh, Dag, in de Elfie. uitvinding. <laughs> Zet hem op, hè, Willem. Ja, dankjewel, Elfie. Hoe, hoeveel Red Bulls heb je al op? Ik heb een cola op en ik heb al vijf zinnen. Natural <laughs> eye. Als... Ja, het gaat heel, uh, heel langzaam, maar... Uh, Elfie. Elfie, heb jij op dit moment nog een... Uh, een woord of een zin of een inspiratieding voor Willems boek. Want Willem zit hier nu live een boek te schrijven, of althans een alinea of uh, een paar <laughs> regels, als ik het zo hoor. Uh, hij heeft er nog een uh, uur en een kwartier de tijd voor. Uh, oh, heb jij uh, een beetje inspiratie voor hem, Elfie? Ja, Willem, wees niet zo streng voor jezelf. Ja, ik, ja, het is midden in de nacht, hè? Ik weet, ja, ik weet het. Ik ben niet zo snel dan. Dus, het <laughs> nou, ja, zal ja, minder ja. streng zijn, dat is wel een goede tip. Ja. ja, misschien kun je dat uh, personage er iets in verwerken. Ja, die wordt minder streng. Kijk, die wordt minder streng. Channel die spirit van Nico Dijkshoorn. Die doet dat toch ook altijd? Oh ja. ja. Gewoon anders pad ja, ja. ja. ja. Ik channel hem even. Ik <laughs> channel ja. hem even. Hey, Elfie, uh, hartelijk dank voor je bijdrage. Ja, Doei. En we gaan naar uh, een beller die, uh, die een tijdje heeft moeten wachten. Sorry, mijn excuses daarvoor. Uh, meneer, ik weet even geen naam, maar. Ik heet, ik heet ook Tom. Hoi, nou, Tom. Ik heet ook Tom, Tom Hardrijker, dames Het is zo toevallig, um... maar alle bellers hebben een link met onze singer-songwriter Tom. Dat is <laughs> geweldig, uh, ja. Uh, de naam. Um... Ja, bij mij is het zo, dat is typisch eigenlijk, dat, dat uh, mijn favoriete schrijvers, mm -hmm. dat verandert in de loop van mijn, van mijn leven zo af en toe wel eens, en, uh, of, of ik het dan opnieuw uit de kast pak of het herlees. Uh, dat hangt er vanaf. Uh, het hangt er bijvoorbeeld bij Koperis vanaf dat er nou jubileumjaar is uh, uh, kennelijk. En jullie collega's van uh, Casa Luna, mm -hmm. die hebben daar onlangs uh, aandacht aan besteed. Ah, kijk. En uh, uh, ik, ik ben geboren in Grave en ik heb tot mijn verrassing vorige week ontdekt... dat de beroemde Ida Gerhard daar een, een gedicht over geschreven heeft... O, echt? En dat is dan ontleend aan de waterstanden. Daar werd niet zo snel gesproken als nu... maar heel... Uh, het, als een soort gedicht werd gesproken... Uh, het, de waterstanden op de radio. Tegenwoordig kan met internet natuurlijk. Maar... Ja. <laughs> en dan was... Uh, graven had altijd de, de, de toevoeging bij. Misschien weten, weten mensen dat nog. Graven beneden de sluis. Ik, het zegt en, mij dat, niets. Dat was maar... logisch. Wat, wat heel graven lag beneden de sluis. Maar dan eindigt het met... Uh, graven, dat is Groenland. En water, dat draagt mij thuis. Graven beneden is dus thuis. Uh, tot zover uh, reclame. <laughs> uh, maar een van de dingen waar ik uh, erg veel plezier mee gehad heb... dat is meedoen aan het leesontbijt op, op een school. Oké. Okay. En toen dacht ik, ja, ik kreeg groep 7. En toen dacht ik, wat, wat moet ik nou, wat moet ik nou uh, doen? En toen heb ik een beetje een oud gedicht van Paul van Oostaaien, twintiger jaren... Heb ik erbij gepakt. En uh, dat is, ik kon net bij de telefonist niet op het, uh, de redacteur niet op het woord komen. Een erg energiek gedicht. Een opgewekt en een energiek gedicht. En dat gaat over een, een jongen, Mark dus. Ja. Die wordt wakker. En die ziet uh, de vertrouwde dingen in zijn kamer. Ja. Dat is heel, wij hadden het op school ook. Ik, ik had het misschien. Uh, zeggen het gedicht. Maar, ja, uh, ik nou, vond dat het dat vooral... vind ik wel leuk, heeft u het gedicht voor ja, me liggen. Het, het was vooral ook zo leuk, Paul van Nostalië. En toen hebben we daar ook wat, wat verder in verdiept, meer dan we op school hadden. En die heer bijvoorbeeld ook, dat was een typograaf avant la lettre. Die, die maakte de, de letters echt uh, buiten de lijntjes. En toen zei ik dus tegen die kinderen van ja, dat moeten jullie ook doen. Proberen, maar misschien niet te veel, want dat vind de heer misschien niet zo leuk. Maar lijntjes dus. Type, typografie en het ja. gedicht gaat, gaat zo: uh, dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem, bloem bloem. Dagstoel naast de tafel. Dagbrood op de tafel. Dagvisserke vis met de pijp en dagvisserke vis met de pet. Pet en pijp van het visserke vis. goeiedag. dag. Dagvis, dag lieve vis. Dag, klein visserlijn mijn. Er komen zulke, zulke woordverbindingen, hè? met pet en pijp en zo. Uh, en die, die, ik geloof dat dat echt goed... Want dat leesontbijt, zoals het, het woord al zegt, dat was vorigens vroeg... En dus, toen had ik dit gedicht en toen had ik nog een ander gedicht van een 19-eeuwse man, Staring. De meeste mensen kennen dat omdat er wel een straatnaar genoemd is. Ja. Maar die heeft een heel een grappig gedichtje, dat overtreft in veel gevallen Annie M. G. Schmid, zou ik zeggen. Oh, echt? Van een, een, jonge, een jongetje dat gaat eten bij zijn tante en het eten mislukt altijd. En dan zegt die tante altijd, het is aangebrand tot hij op een gegeven moment beentjes van een kik ziet En dan zegt hij heel gevat van... heeft aangebrand ook pootjes tampen aard. Wij <laughs> hadden dat gedicht. En, en het grappige is... Je hoort daar helemaal niet in thuis, die kikkerpootjes. <laughs> Nee. nee. En het grappige is, er kwam ook het woord eh, warmoes. De, de warmoes was ook altijd aangebrand. Het was een soort spinazie. Ja. En toen legde ik het, eerst opgezocht, het woord En toen zei ik, ja jongens, in de grote stad is ook een politiebureau. Dat is in een straat die nou genoemd is. Warmoesstraat. En ja. uh, het betekent ongeveer spinazie. Toen zei een van de jongetjes, die zei, ah lekker... Hij, hij ging dus niet op de betekenis van een woord in, maar, maar gelijk de associatie met dat hij het zelf lekker vond. Ah, kijk, ja, ja, ja. zo werken woorden dan ook weer, hè? Ja, wat zeg je? Zo werken woorden dan ook weer. Ja, dat ja, is heel grappig. Maar Precies. ik heb daar heel veel plezier mee gehad met dat uh, leesontbijt. En het is ook een verschil of je, of je dingen leest of dat je ze voordraagt. Ik, ja. ik heb op toneelcursus heb ik al voorgedragen. Dat vond ik ook heel plezierig. En ik ben ook met een, met een soort boek bezig. Maar dat, ik, ben acht, ik ben 68, maar dat boek dat heet uh, Herinneringen van een Jonge Abraham. De herinneringen de, van de jonge Abraham. Daaruit kun je leren dat het zo van rond de 50 is, is begonnen. Yeah. En uh, ik heb tien bladzijden, maar sinds die tijd heb ik me gestoord op korte, uh, genres. Maar dat is <laughs> ontleend aan een, aan een gedicht van Marsman. Br uh, brief aan een vriend. En, en dan schrijft hij wat hij allemaal doet als hij in zijn oude, op zijn oude dag. En dan uh, zegt hij, en dat is ook weer door Maarten het Hart ge genomen, die tekst. Uh, ik schrijf nou een boek. Of ja. zeg je dat dat na je vijftigste niet meer kan. Aha, het roer kan nog zes keer om. Ja. En dat was voor jou de inspiratie om je eigen boek te gaan schrijven? Ja, maar sinds die tijd heb ik je gewoon kortere stukjes uh, uh, gezocht. Leuk. Nou, Ton, ik wens je heel erg veel succes met het schrijven van je boek. Ja, dat uh, denk ik wel. Leuk. Bedankt. Ik uh, en, kijk uit. Uh, ook, misschien zie ik hem nog eens in de winkel liggen. Ja, jullie ook veel succes. Hè? Bedankt. <laughs> Bedankt. Ja, het gaat namelijk over boeken schrijven en boeken lezen. Jouw favoriete boek, het kan allemaal. U kunt nog steeds bellen 0800-1121. Ja, en uh, Tom zit hier in de studio, onze sing-and-songwriter vannacht. Uh, jij hebt ook muziek doorgegeven die jij niet hebt uh, gemaakt, maar die jij wel heel inspirerend vindt. Ja, dat klopt, ja. ja. Welke plaat gaat het hier om? Uh, zien, is, dit, is dit de plaat die ik zelf ga spelen? Of is dit nee. de plaat die gedraaid gaat worden? Het okay, is een plaat ja. die gedraaid ja. gaat worden, ja. Ja. Ja. Ja, ja. Nee, dat is van Raining Sound. En dan uh, uh, dat is, een, uh, is een band die oorspronkelijk uit Oblivions komt. Dat ja. is als echt zo'n een, een garage punk band En die zijn dan helemaal back to the roots gegaan. Vooral met dit album dan. Mm -hmm. Volgens mij het album heet ook zo, I Don't Care. En uh, als we het hebben over zielige liedjes met uh, heel veel liefdesverdriet. Dan ben je bij deze band heel erg aan het goede, goede adres. is het een beetje een inspiratiebron voor jou, deze band. Ja, ja zij, zij, hebben, um, zij zijn ook heel goed in, het, in de beeldspraak. Um, uh, ik, heb, ik heb een van hun. Uh, uh, ik heb een liedje waar, waar ze, die zij ook hebben gebruikt eigenlijk. Hun, hun beeldspraak gaat dan. Uh, Jij kijkt mij aan alsof, je, alsof ik een spiegel ben. of nee, als ik een schilderij ben die je niet begrijpt. Zo. Mm -hmm. Nou, dat heb ik dan ook ongeveer een beetje gebruikt in een van mijn teksten. Um, die, die beeldspraak die zie je heel veel terugkomen. Um, ze omschrijven heel veel dingen leuk. Um, van, van, uh, in dit liedje komt dan voor... Van, uh, als je liegt, dan kijk je naar je voeten. Maar moet ik dat eigenlijk wel eens weten? Want ik weet al dat je liegt. Zo. En het, is, het is allemaal heel zielig. Maar ik vind, ik vind het heerlijk om naar te luisteren. En ik... Uh, ik raad ook aan iedereen aan om uh, dat uh, te gaan luisteren. Nou, we gaan het luisteren zelfs. Uh, sterker nog, inderdaad. Uh, jouw plaat. Uh, nou ja, uh, de, voor de luisteraars, dus, uh, je, je hoort er net wat Tom hiervan vindt. En wellicht vindt u uh, ja, zich ook zo in de, de plaat. Raining South, I don't care. Het nummer wat Ton heeft aangedragen voor deze nacht... Nou, die zit weer helemaal stralend op zijn stoel, dus ja. daar hebben we hem blij mee gemaakt. Ja, dat is, dit hoor je normaal niet zoveel op de radio. Hè? Nee, hè? Nee, nee, precies. Speciaal voor jou gedraaid. We hebben het over boeken. Dat is allemaal naar aanleiding van de Libris Literatuurprijs. Die vanavond werd uitgereikt en in de studio is zelfs een uh, schrijver... die vannacht uh, speciaal voor ons een, uh, een soort inleiding op een nieuw boek misschien wel aan het schrijven is. Gaat ja. het een beetje goed, Willem? Ja, het gaat wel uh, goed. Het gaat wel goed. Dus, dus altijd uh, even uh, in het begin eventjes uh, zoeken en dan... Uh. Even nee, dan loopt het dan? Nou, dat is hebt. Ja, precies. Na het nieuws gaan we horen hoe dat afloopt. Over een uurtje ongeveer dan uh, hebben wij een inleiding op het boek. Maar eerst het nieuws van 4 uur.